Reputatiecoaching podcast nummer 160. Het is een iets wat laat, dat weet ik. Maar alsnog de beste wensen voor 2016. Ik wens je toe dat al je dromen dit jaar mogen uitkomen. De afgelopen paar weken is er even geen podcast uitgekomen. Ik had dat misschien beter vooraf even kunnen melden. Want ik kreeg vanuit verschillende hoeken de vraag of alles wel goed is. Nou ja, iedereen bedankt voor de bezorgdheid. Alles is prima. Ik ben de feestdagen goed doorgekomen en ik hoop jij ook. En waarom ik tijdelijk geen podcast heb uitgebracht, dat hoor je zo. Dit jaar breng ik je ook weer nieuws, tips, interviews... ...voor het verder verbeteren van je online vindbaarheid, zichtbaarheid en reputatie... ...om je business verder uit te breiden en te vergroten. Over interviews gesproken. Ik heb als voornemen meer mensen te gaan interviewen. Ik heb een hele lijst met namen samengesteld van mensen uit verschillende disciplines... ...die ik graag een keertje in de show wil hebben. Die krijgen binnenkort een mail van me met het verzoek of ze mee willen werken. De onderwerpen voor vandaag. Uh, eens kijken, om te beginnen. Podcasts worden zo populair dat zelfs de Volkskrant er net voor kerst maar liefst twee pagina's aanwijden. Ik vertel je over Wuggly, want ik acht de kans groot dat je daar nog nooit van hebt gehoord. En ik stel misbruik van bedrijven die luchtballonnen exploiteren aan de kaak. Ik had recent weer een leuke reactie op een van mijn instructievideo's. En ik heb het na zes maanden voor elkaar gekregen dat een negatieve review van één ster bij een opdrachtgever is verwijderd. Bob Biese stelde me de vraag over FBG, hoe hij daarmee moest omgaan. Verder, uh, Facebook goes local. En ja, ik kan ze nog wel even doorgaan met alle nieuwtjes van de afgelopen paar weken. Ik zal mijn best doen deze eerste podcast van 2016 niet meteen extreem lang te maken. Dus uh, ik ga kijken welke onderwerpen ik allemaal eventjes uh, kan coveren. Laat ik maar van start gaan. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatiecoach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren... ...doordat jouw website beter wordt gevonden... ...zowel lokaal als landelijk... ...en doordat ik je uitleg hoe je online reputatie kunt verbeteren. Dit alles helpt je om je bedrijf en jezelf beter op de online kaart te plaatsen. De podcast van vandaag kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 160 160. Dan vind je niet alleen de samenvatting... ...maar ook video's waar ik in deze uitzending over heb... ...als mede, afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher... En ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te, te abonneren, zodat je uh, geen aflevering hoeft te missen natuurlijk. En laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Oh, uh, voordat ik van start ga, nog even het volgende. Ik zei het al, ik had wellicht beter vooraf even kunnen melden, maar soms lopen dingen wat anders dan gepland. Het was een drukke periode, niet zozeer vanwege de feestdagen, die waren natuurlijk ook druk, maar ook reuze gezellig. Maar om, ook omdat ik een groot aantal werkzaamheden op mijn bord had, waardoor ik zo goed als even geen tijd had voor alle andere dingen. Waaronder de podcast en bloggen. Maar goed, dat ligt nu allemaal grotendeels achter me, dus je kunt nu weer wekelijks rekenen op de reputatiecoaching Podcast. Inmiddels is het niet meer mogelijk om een gratis consult in te boeken via mijn agenda op het formulier op de website. Ik heb het formulier er namelijk afgehaald. Reden hiervoor is dat het gewoon, ja, het werd te weinig gebruikt. Maar geen zorg. Het wil niet zeggen dat ik stop met het geven van gratis consulten. Dat blijf ik gewoon doen. Ik bedoel, mijn motto blijft natuurlijk delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Alleen heb ik het formulier van de site gehaald omdat ik verplicht was elke maand in te loggen en opnieuw het gebruik met één maand iedere keer te verlengen. En dat vergat ik nog wel eens en dan was het formulier weer niet bruikbaar, et cetera, et cetera. Allemaal doffe gewoon. En omdat het in de afgelopen maanden slechts enkele keren door een paar mensen is gebruikt, heb ik het gewoon dus verwijderd. Martin maakte mij er uh, net voor kerstmis uh, op attent op een artikel in de Volkskrant. Dat was net de dag voor kerstmis, daarin stond een artikel met onder andere de tekst daarin. Radio 1 serveert lauwe pap voor echt luistergenot moet je bij podcasts zijn. Ik luister podcasts tijdens het autorijden, het fietsen, het wandelen met de honden en op andere momenten en plaatsen wanneer en waar ik maar even tijd heb. En dan heb ik altijd content die mij interesseert, die ik graag beluister. Een podcast is dus eigenlijk, ja, gepersonaliseerde radio of op zijn Engels custom radio. Met inhoud waar jij voor kiest om die te beluisteren. En niet de radiozender waarop allemaal content wordt geproduceerd waarvan je wellicht een paar procent of misschien helemaal niks inter eigenlijk interessant vindt. In het artikel blijkt dat podcasts steeds, meer, steeds populairder worden, ook bij, bij, bij een grotere populatie. En dat zie je ook omdat er steeds meer podcasts bijkomen. Kijk maar eens in iTunes, zoek maar eens Nederlandse podcasts en je ziet er steeds meer bij komen. Ik zei het al, het grote voordeel is gewoon dat je een podcast overal kunt beluisteren waar en wanneer jij dat maar wil. Het is toch anders dan video, want ik kan tijdens het autorijden, als ik ergens een presentatie moet geven of zo, dan ben ik niet in staat om tijdens het autorijden een video te kijken. Tuurlijk is video mooi, tuurlijk is video goed voor marketing en online marketing en content marketing, maar je, door een podcast te produceren kun je toch een, een ander publiek aanspreken met jouw content, met, jouw en met wie je jouw kennis kunt delen. Dus dat is ook de reden dat ik nog steeds de podcast blijf voortzetten. En ook omdat ik een enorme groei zie in het gebruik of het beluisteren van de podcast. Het blijkt gewoon dat jaar over jaar het aantal luisteraars, of ik moet zeggen het aantal downloads... trouwens ook het aantal unieke luisteraars, meer dan verdubbeld elk jaar. Dat is gigantisch. Zo zat ik halverwege juni vorig jaar, dus in half juni 2015... al over het totaal aantal downloads van heel 2014. En nu gaat het ook alweer hard. Ik zit op een gigantisch aantal deze maand. Dus... De populariteit neemt toe. Meer mensen weten de weg naar podcasts te vinden. Ook omdat de apps steeds makkelijker worden. Dus ik zie er een grote toekomst voor. Mocht jij ideeën hebben om een podcast te willen gaan beginnen. En je weet niet hoe en waar je moet beginnen. Neem rustig je contact op. Stuur een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl En ik help je met alle plezier op weg. Wuggly. Wuggly. Wuggly. Wuggly. Ik kan het nog wel vaker zeggen. Maar de kans is groot dat dit woord jou niet zegt. Wuggly is ook een reviewsite en eentje die best vaak hoog scoort. Vooral als je zoekt op de bedrijfsnaam van een bedrijf waar je wat meer gegevens over wilt lezen. Ik heb eens even nagekeken. Wuggly is in 2008 gestart door onderzoeksbureau Q&A. Inmiddels schrijven honderdduizenden mensen hun winkelervaring op Wuggly. Toch hoor en lees je er eigenlijk niet veel van, terwijl het bedrijf binnenkort op haar reviewsite de 1 miljoenste recensie kan bijschrijven. Hieraan heeft een half miljoen gebruikers meegeschreven en dat zijn best grote getallen. Ik ben eens even verder gaan zoeken. Wuggly is volgens de Urban Dictionary een samenvoegsel van Walking Ugly. Het wiegen met de heupen door meisjes om zo indruk te maken op anderen. Al dus de Urban Dictionary. Maar dat is hier niet van toepassing. Het deel WUG is een acroniem voor Why You Go. Engels voor Waarom Ga Je? Op de site is te lezen dat het bedrijf consumenten wil helpen... door aanbevelingen van anderen op de leukste plekken te komen om te winkelen. Dat kan die ene specifieke winkel of webwinkels zijn maar ook een winkelgebied of plaats om leuk een dagje te winkelen. Dan nogmaals de vraag, kende jij Wugly? Ja, ik kende het dus wel en het viel me op toen ik onlangs in Maastricht door een winkelstraat liep... dat ik een Wuggly-sticker op het raam zag zitten. Zo werd ik getriggerd om weer eens naar Wuggly te gaan kijken. En tijdens de ronde langs de reviewbedrijven heb ik toen een mailtje gestuurd naar Wuggly... of men wilde meewerken aan de reviews. Maar helaas heb ik toen niets vernomen en ik ging er toen eigenlijk vanuit dat het bedrijf op sterven naar dood was. Oké, okay, ik, ik had het dus fout... Even voor jouw informatie. Je bedrijf biedt verschillende pakketten afhankelijk van, de van jouw behoefte of de behoefte van de klant. Het goedkoopste pakket begint bij 7,5 euro per maand. Dat noemen ze het marketingpakket. En daarbij krijg je een review widget, alle reviews op de winkelpagina. Je krijgt een advertentievrije winkelpagina en geen concurrenten op je winkelpagina. Het volgende pakket is het interactiepakket. Dat kost 15 euro per maand. En daarbij heb je weer de volgende mogelijkheden: jij kunt reageren op reviews. Er is een klachtenservice en wat het is moet je maar even nakijken op de site. Je krijgt alerts en er is een speciale beoordelingsmodule. En voor 20 euro per maand krijg je daar ook nog eens het insightpakket bij, dat bestaat uit wat zij zeggen: alle aspects scores, de NLS-NPS, klantprofiel, afdelingen en de concurrentiebenchmark en een maandelijks rapport. Ja, helaas heeft men niet willen meewerken aan het interview, dus als je wilt weten wat dit allemaal precies inhoudt, raad ik je aan de site van Wugly te bekijken op www.wugly.nl. Dat schrijft als W-U-G-L-Y. Om je te registreren bij Google Mijn Bedrijf als een lokaal bedrijf, waardoor je dus kans maakt dat je wordt vermeld in de lokale bedrijfsresultaten, moet je een fysiek pand of kantoor hebben in de desbetreffende plaats op een bestaand adres met een bestaand telefoonnummer. En als je geen pand of kantoor hebt en geen mensen ontvangt omdat je al je werk op een andere locatie doet, dan moet je je bedrijf aanmelden als een bedrijf dat klanten op hun locatie bezoekt en dus zelf geen klanten ontvangt. In het Engels heten die bedrijven service area businesses. Een paar voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld schilders, glazenwassers, sleutelsmeden en dergelijke. Alweer een tijdje geleden kwam ik een stel lokale vermeldingen tegen die er echt niet hoorden. Ik zocht toen namelijk op Ballonvaart in Apeldoorn. Ik vond een lijstje van drie lokale bedrijven die allemaal vlak bij elkaar gevestigd leken te zijn. Alleen hadden ze geen van drie een Apeldoorn's of mobiel telefoonnummer, maar een lokaal nummer uit een heel andere plaats. En dat nummer was ook vermeld op de websites van de ballonvaartondernemingen. Wat bleek nu? Die bedrijven hebben voor al hun opstijgplaatsen in Nederland een lokale plek geklaimd en zo dus een lokale bedrijfsvermelding gekregen. Je vindt alle locaties namelijk ook weer terug op de desbetreffende websites. Tja, dat vond ik natuurlijk niet kunnen. Daarom heb ik op een avond een paar uur gespendeerd aan het als spam rapporteren van deze locaties aan Google. Nu, een aantal weken later, beginnen de eerste goedkeuringen hier van binnen te komen in mijn mailbox. En ik ga er dus vanuit dat de komende tijd de meeste vermeldingen wel zullen verdwijnen. Toe. Ja, Toe. Net zoiets als Wuggly, maar Zit je? Nee, het is een sociaal netwerk. Zit jij al op dat sociale netwerk? Ik heb me op aanraden van een bekende aangemeld. Alleen binnen een afzienbare tijd had ik een aantal vrienden verzoeken binnen van vooral Chinese en andere Aziatisch ogende jonge dames. Daar ben ik maar niet op ingegaan. Maar de reden dat ik me heb aangemeld is dat ik, zoals op zoveel sociale netwerken, in elk geval alvast mijn eigen naam wil vastleggen. Op die manier voorkom ik dat in de toekomst überhaupt sprake kan zijn van een, pers uh, van een persoonsverwisseling, waardoor ik onterecht met het social media profiel van iemand anders wordt geassocieerd. Een leuke bijkomstigheid is dat je een do-follow-backlink krijgt op Tsoe. En natuurlijk kun je in het biostukje een citation kwijt. Verder doe ik volgens nog niets met Tsu. Trouwens, dat schrijf je als TSU. En de website vind je op www.tsu.co. Mocht jij behoefte hebben aan mij toe te voegen op Tsu, surf dan naar www.tsu.co. Tsu.co. Eduard de Boer. Wellicht wordt het dan toch gezellig met een aantal bekenden. En gaan we daar toch ook een beetje verder uh, reuring creëren. Dan kreeg ik eerder gedurende de kerstvakantie ook een grappige reactie op een instructievideo die ik online heb staan. Het betrof de video over het aanmelden van je bedrijf op photoshoottarieven.nl. Iemand schreef daar dat hij ernstig verbolgen was over het feit dat ik zijn bedrijfsgegevens zou hebben overgenomen op de site en hij eiste dat zijn bedrijf er meteen vanaf werd gehaald. Hij verkeerde dus in de veronderstelling dat die instructievideo van het bedrijf afkomstig was. En ik heb meteen de volgende reactie geplaatst op zijn boze bericht. Ik heb zelf niets met de site photoshooterieven.nl of fototarieven.nl. Ik help fotografen en andere ondernemers meer business te doen en daarvoor maak ik dit soort instructievideo's. Als ondernemer zou ik juist blij zijn met extra exposure op diverse sites. Bovendien helpt het met scoren in de lokale zoekresultaten van Google. Daarvoor heb ik ook deze instructievideo gemaakt en ook voor een training internetmarketing voor fotografen. Vergeet niet dat bedrijven adresgegevens kunnen kopen bij onder andere de KVK en deze dus kunnen herpubliceren. Ik denk dat dat hier is gebeurd. Heb je de website-eigenaar al achterhaald via de SIDN... dan zou je daar je beklag kunnen doen. Ik wens je in ieder geval veel fotoshoots... en hoop dat je succes hebt met het verwijderen van je bedrijfsgegevens. Na nou, het zoekwerk heb ik zijn naam, website en telefoonnummer gevonden en hem gebeld. Hij begreep dat ik er niets aan kon doen en... nou goed, dan heeft hij ook logischerwijs zijn reactie verwijderd. En nu net eergisteren kwam er weer zo'n verzoek binnen. Iemand die, had, die klaagde over een vermelding op opendi.nl. Ook die wilde graag verwijderd worden... want die was in 2007 al gestopt met dat bedrijf. Nou, ook die persoon heb ik gebeld... En ja, het bleek dat hij geen contactgegevens kon vinden op de site van Opendi. Dus hij wist ook niet, en er was ook geen delete mogelijkheid, dus hij wist ook niet hoe hij zijn bedrijfsvermelding kon verwijderen. En ja, dat, dat bleek, wat bleek nu? Hij heeft alleen gekeken op de Opendi.nl site en als je gaat naar Opendi.com, dan, dan, dan vind je daar de officiële bedrijfsgegevens van de locatie of van het bedrijf in Duitsland. Dus die gegevens heb ik even naar hem doorgestuurd. De man is weer blij en hij gaat daar zijn beklacht doen. En zorgen dat zijn bedrijfsvermelding wordt verwijderd. Over het verwijderen van reacties gesproken. Het is niet gemakkelijk reviews verwijderd te krijgen. En dat is ook maar goed ook. Want ze zijn er juist om een objectief beeld te geven van de beoordelingen van mensen. Dus hoe mensen over jou denken. Wat mensen van jouw bedrijf vinden. Hoe ze jouw service of product hebben ervaren. Ik weet van het tandarts wel eens op independent een negatieve review van een zogenaamde rol heeft gekregen, die na langdurig over een weermail uiteindelijk wel verwijderd heeft gekregen, maar het is niet gemakkelijk. Ook op Google is het niet eenvoudig, en al helemaal niet, als je niet echt een reden kunt aangeven waarom je hem verwijderd wilt hebben, anders dan dat het een 1 review is. Dat overkwam de jeugdhandarts uit Beuningen. Meer dan zes maanden geleden stuurde hij mij in paniek een WhatsApp berichtje dat hij een 1 review had gekregen. En in die tekst, of in die review tekst, stond alleen tandenboren dus zelfs zonder een N aan het einde. Na wat, ja, hoe zou ik het noemen, forensisch onderzoek... wist ik dat de review was gepost door een 14-jarige jongen uit België... die überhaupt nooit bij de jeugdhanders is geweest. Tenminste, dat heb ik even gecontroleerd. Ik heb getracht hem te bereiken, maar kon geen mobiel nummer of e-mailadres vinden. Als eerst hebben we meteen uit de naam van de jeugdhanders een reactie onder de recensie gepost. Die luidde, beste Nick, je hebt ons een 1-sterren-review gegeven... terwijl je in Witgoor in België woont en helemaal geen patiënt bij ons bent... Mogen wij je vragen wat de achtergrond of reden hiervan is? Alvast bedankt. Dat liet zien aan mensen die in de tussentijd de recensies op Google wilden lezen... ...dat we ermee bezig waren en dat de beoordeling ten onrechte was. En op de lange les heb ik hem via Hangouts een bericht gestuurd op 22 juni. Dat bericht luidde, Nick, een vraagje. Je kent mij niet, maar ik stuur je dit bericht omdat er volgens mij iets fout is gegaan. Je hebt op de Google Plus pagina van de tandarts uit Beuningen een 1 review gepost terwijl je helemaal nooit bij die tandarts bent geweest. Ben je ervan bewust dat je die tandarts daar ernstige schade mee berokkent? Ik neem aan dat dat niet je bedoeling kan zijn geweest. Daarom het verzoek je review in te trekken, want het geeft een vertekend beeld. En raad eens? Op 19 december kreeg ik een antwoord op dit bericht. Nick schreef, kun je een linkje sturen, want volgens mij is dit een foutje. Zo gezegd, zo gedaan. En ik ging door. Dit is niet mentaal gebruik. Mijn account is een tijdje geleden ook gehackt. Ik weet niets van een review van een tandarts. Ik haal het er zo spoedig mogelijk af. Vervolgens zegt hij, ook sorry dat ik niet zo snel reageerde, maar je bericht stond bij spam. Het is weg nu. Wil je mijn verontschuldiging aanbieden aan de tandarts? Ik kon er namelijk niets aan doen. Ik zal dit zelf ook nog per mail doen. Ik bedankte Nick en zo is na maar liefst zes maanden eindelijk een echte, onterechte negatieve review alsnog verwijderd. En het blijkt me weer eens te meer, de aanhouder wint. Uh, Bob van Biezen die postte een review onder mijn instructievideo van FBG. Hoe, uh, ik heb namelijk een instructievideo online staan hoe je je bedrijf kunt aanmelden bij FBG. Maar Bob die wil juist wel anders, die wil ook zijn bedrijf, een bedrijfsvermelding verwijderd hebben. Nou, hij kon namelijk geen verwijdermogelijkheid vinden. Bob, wat blijkt nu? Als je inlogt met een account op FBG kun je daarna het bedrijf opzoeken. En dan krijg je links de optie om het bedrijf te verwijderen. Dus op die manier kun je het bedrijf verwijderd krijgen. Succes. Mocht je er niet uitkomen, stuur nog even een berichtje, Bob. En dan Facebook goes local. Fe facebook gaat de concurrentie aan met Yelp en Google Mijn Bedrijf. Als je namelijk de volgende URL in toetst, facebook.com slash services, dan krijg je een zoekmogelijkheid. En dan kun je kiezen uit, uh, dan, je, dan heb je twee invulvelden. Het eerste kun je iets intypen, maar dan, moet je, dan is je keuze beperkt tot de categorieën die uh, Facebook je geeft. Bijvoorbeeld fotografen of, of tandartsen en dergelijke. En de andere is de plaats. Je kunt niet op enter drukken, je moet echt per se op zoeken klikken. En dan krijg je een overzicht van, van de desbetreffende bedrijfsgroep die je zoekt in de desbetreffende plaats. Dan zie je ook de recensies en, en de adresgegevens, de con andere contactgegevens, telefoonnummer enzovoorts. Ook de openingstijden trouwens. Ik ben benieuwd wat, Facebook, wat de bedoeling hiervan is van Facebook. Want Facebook heeft het namelijk nergens aangekondigd. Het stond opeens, ja iemand heeft ontdekt en dat gepost gedeeld op internet. En ja het stond er opeens. Wat zou de bedoeling zijn? Zou Facebook echt de concurrentie aan willen gaan met Yelp? Of met Google mijn bedrijf. Dan heb je nog een lange weg te gaan denk ik. Maar goed. We zullen het zien. Ik heb ook gekeken of ik op enige wijze. Ja wijs kan worden uit de volgorde die Facebook daarin hanteert. Nou ik kan je vertellen. Ik zie er geen logica in. Niet alfabetisch, Niet op aantal recensies. Niet op aantal likes. Het, de volgorde lijkt schier willekeurig. Maar goed. Er zal vast een formule achter zitten bij Facebook. Want ook Facebook is, is vreselijk strikt met hun algoritmes enzovoorts. Dus. Ik kan me niet voorstellen dat dat willekeurig is. Nu wordt het alleen de kunst de komende tijd om een beetje te doorgronden... wat uh, invloed heeft op de ranking in de lokale resultaten in Facebook. Jongens, we krijgen er als ondernemers weer een site bij die we in de gaten moeten houden... waar we moeten zien of, hoe we daar ranken. Wordt steeds leuker. Ja, en, en hoe weet je nou dat mensen je content goed vinden? Ja, mensen vinden je content natuurlijk goed als ze als het lezen. Als je veel bezoekers krijgt, als je veel kijkers krijgt... Ik heb bijvoorbeeld één, één pagina op mijn site die trekt per maand... Uh, nou, Iets van 1500 tot 2000 bezoekers. Eén bepaalde pagina. Dat is de pagina die gaat over het verwijderen van de achtergrond bij een, bij een foto. Ik moet nog steeds die, video trouwens, die instructievideo uh, aanpassen. Want die service is tegenwoordig niet meer gratis. Maar is een betaalde service. Maar um, dat, die trekt dus heel veel verkeer. Dus dat is blijkbaar goede content. Want daar komen veel mensen op af. Maar er zijn ook nog andere manieren om, om erachter te komen dat je, dat je goede content produceert. Bijvoorbeeld als mensen je, je content gaan, gaan overnemen. Dat overkwam me bij een... een naar aanleiding van mijn artikel over de openingstijden op Google Mijn Bedrijf. Ik had dat gepubliceerd en vervolgens zag ik op twee andere sites opeens ook artikelen erover gepubliceerd worden. Uh, eentje ging dan niet over uh, Facebook, uh, sorry, over Google Mijn Bedrijf, maar over een andere openingstijden site. Ik zal niet vertellen welke openingstijden site in, in Nederland dat was. Maar um, ook een andere site die, die uh, ging opeens een artikel publiceren. Het was wel komisch om te zien hoe dat gegaan was, want ze hadden namelijk de, de, de weblogartikel op dezelfde datum gezet als, als mijn artikel. En er ook een instructievideo bij geplaatst. Alleen die instructievideo die was gedateerd uh, ze, vijf, zes dagen later dan, dan mijn artikel. Dus dat was wel komisch om te zien. Maar goed, zo zie je dus dat je content goed wordt gevonden. Als mensen je gaan kopiëren, dan vinden mensen je content goed, volgens mij. Dus ik vond dat een hele eer. Wat ik trouwens ook, ja, wat ik ook een hele eer vond was dat de dag na kerstmis kwam er een artikel online op USA Today. Een groot dagblad in Amerika, heel bekend. Daarin word ik geciteerd als, als reputatiemanagement specialist uit, uit Nederland. En dat artikel gaat over fake reviews. De link ernaartoe vind je in de show notes. Ik raad je aan, als je, het is een leuk artikel. Lees het eens even op je gemak en um, binnenkort zal ik er nog wel even iets meer over vertellen. Ja, en dan kom ik daarmee ook weer aan het einde van deze eerste podcast van 2016. Ik hoop dat je de, de podcast leuk vindt en ook dit soort content die ik met je deel. Zo ja, volg me dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden op alle sociale media. Zoek gewoon op Reputatiecoach. Dat scoort bijna overal bovenaan. En, en heb je dan inderdaad wat aan alle informatie die ik met jou deel? Helpt mij dan met het verdere verbeteren en promoten van deze podcast. Abonneer je op de podcast, zodat je altijd automatisch de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. En neem je voor deze week tenminste één andere persoon over de podcast te vertellen. Nou, het kan niet meer aan het kerstdiner, maar goed, uh, al het werk is weer begonnen, dus dat maakt niet uit wat het is. Het kan een collega zijn, een vriend, een zakenrelatie, je vriend of vriendin, een partner, het maakt niet uit. Vertel gewoon één persoon over de podcast. En mocht je echt ver willen gaan, laat dan eens ergens een review achter, bijvoorbeeld op iTunes. Denk er om mij een berichtje te sturen, zodat ik hem kan zien en de review en jou kan vermelden in de podcast. Heb je een probleem waar je tegenaan loopt of heb je vragen? Op de website kun je ook een berichtje sturen... En ik ben ook telefonisch te bereiken op 084-883-1556. En je kunt rechtstreeks op de website de voice achterlaten door op de tab aan de rechterkant van elke pagina te klikken en je bericht in te spreken. Dit was reputatiecoaching podcast aflevering 160 en ik ben Eduard de Boer. Ik wens je deze week eerste paar weken van 2016 weer succes met het werken aan je reputatie, zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken. Kom volgende week terug, zelfde tijd, zelfde plaats en dus je vindt dan podcast 161. Ik zou zeggen tot volgende week. Doei! Oh ja, vergeet het niet hè. Deel die podcast met iemand anders. Eén persoon deze week. Toe. Doe je een lol mee. Een groot plezier. Dank je. Hoi.